Frank van Laak, regisseur van 1418, de spektakelmusical. De première ja, van het Second Run. Hoe uh, voelt dat dan als een regisseur? Het is heel ambigu eigenlijk. Het, het is eigenlijk geen première want we hebben al 120 voorstellingen gespeeld Maar we liggen vijf weken stil, dus het is weer een première. Want je hebt ook een aantal nieuwe dingen, nieuwe ingrediënten erin gestoken. Die dan wel hun première beleven. Er zijn nieuwe mensen ook in de cast die een première beleven. Dus alles zorgt er eigenlijk voor dat het toch wel weer, weer een klein beetje... Stress is zoals op een premier, eigenlijk. Maar hebben jullie niet precies die, die vijf weken gedaan? Want... Blijkbaar is er behoorlijk wat veranderd, visueel. Well, ja, we hebben gewoon nagedacht, we hebben een goede voorstelling, we hebben een goede basis, maar hoe kunnen we nog meer peper en zout aan de, aan de saus um, toevoegen? En we hebben gewoon nagedacht, altijd de functie van het verhaal, nooit het effect om, om het effect van welke scènes vertellen we nog net iets te weinig. Dus daar gaan we enerzijds de spektakelwaarde nog een beetje opdrijven. We hebben nog een hele kleine aanpassing gedaan in, in de partituur trouwens. Zaken die unisono worden, waren twee 2-2 twee Laten zingen, enzovoort. En anderzijds zit je natuurlijk met gegeven dat we met een aantal nieuwe gezichten zitten. Zowel in het ensemble als dan de rol van de generaal die afgewisseld wordt. Mike Verdrengen had het met Jodemeijeren. de Meijer. Kijken we eerst naar Celine. Uh, vandaag uh, gespeeld door Jasmine Jaspers. Uh, je kent haar, want uh, Domino heeft ze ook uh, gespeeld, als ik me niet vergis. Ja, en, uh, en dat was trouwens een van haar eerste rollen. Ik denk dat ik uh, haar allereerste auditie naar studentencarrière heb afgenomen. En dat ik meteen weg was van wat, wat het meisje kon. En uh, ze speelt deze rol van Celine al een tijdje. Ze is al een aantal keer opgegaan in de, de vorige run. Uh, maar nu is het voor haar mooi om die première te kunnen spelen. In afwachting van de van Marie, die vanaf 17 december, uh, 17 in september liever de rol op zich zal nemen, maar nog altijd voor een stuk zal delen met Jasmin Jaspers. Wat mij opvalt is dat die stemmen nog beter blenden dan aanvankelijk met uh, Mike Kafmeijer. Goh, ik denk dat dat veel te maken heeft met uh, welke voorstelling je, je ziet. Waarschijnlijk is het van jou, de, van de première geleden, dat je het hebt gezien. We weten allemaal dat zoiets groeit. Dat een première uh, niet noodzakelijk een allerbeste voorstelling is, omdat er daar altijd wat zenuwen mee, mee gepaard gaan. En uh, ik denk dat elke actrice een soort troef uh, binnenbrengt in de voorstelling. Maar waar we niet omheen kunnen, is dat de voorstelling groeit. Uh, dat acteurs zich veilig voelen op een bepaalde manier. En als je dan al veertig uh, keer een rol hebt gespeeld. Dan mag dat de première zijn vanavond, nou, maar dat voelt het toch anders aan. Mike Verdring als generaal... Uh, ja. Uh, daar kom je bij uh, door, door, door, de, door de rollen die hij in het verleden heeft gespeeld, Salamander en zo? Of uh, omdat hij een VTM-connectie heeft? Absoluut niet. Uh, er wordt nooit iemand gekozen enkel in, in functie van. Het is een bekend gezicht van op de televisie nooit. Als iemand de kwalificaties niet heeft uh, om een rol te spelen, dan, uh, dan snij je gewoon in je eigen vlees door iemand te kaasten. Mike heeft al voldoende bewezen, zoals je zegt in Salamander, in de Rodenburgs, dat hij die karakterrollen uh, op, een, op een heel sterke manier gestalte kan geven. Dus vonden we allemaal dat hij de geschikte persoon was om 50-50 met Jo te delen. Zijn Frans is fantastisch, hè? Zijn Frans, hij heeft een buitenverblijf in Frankrijk. En ik denk dat dat er voor iets tussen zit. Ik heb mij laten vertellen dat 11 november een een prachtige moment zou zijn om hem af te sluiten. Oh, we kunnen er niet omheen dat dat natuurlijk een magische datum is. Maar uh, laten we uh, stap voor stap nemen. Het zijn wij niet die gaan beslissen uh, hoe lang we doorspelen. Het is het publiek. En we hebben eigenlijk onze eigen verwachtingen al overtroffen. We hebben stiekem gehoopt dat we de zomer gingen kunnen overbruggen. Veel meer dan hoop was dat niet. En hier staan we nu. En dat is precies omdat het publiek ons omarmd heeft en ons de kans geeft om verder te spelen. We zullen zien waar de rit eindigt. Hoe verklaar je daar succes nu? Want Toegegeven musical, het is een, en blijft een heel moeilijk verhaal in, in Vlaanderen, maar ook, ja, je zit nog altijd met de crisis, er zijn schouwburgen die zeer moeilijk vullen. Hoe verklaad je dit succes? Ik denk dat het te maken heeft met de keuze die de mensen maken. De mensen maken dan de keuze om naar iets te gaan wat op een bepaalde manier origineel en uniek is. En als je dan uh, weet hoeveel centjes je hier neertelt en wat je ervoor in de plaats krijgt, die, die optelsom. Ik denk dat dat, er is hier niemand die uit de voorstelling komt en die zegt ik voel mij bekocht. Ik denk dat dat een zeer schoon gegeven is om verder op te bouwen. Anderzijds is het succes van deze voorstelling ook de optelsom van een aantal zaken. Ik denk dat het verhaal aangrijpt. Enfin, ik, ik denk het niet, ik weet het. Dat het verhaal aangrijpt. Ik denk dat de muziek recht naar de ziel gaat. Ik denk dat de verpakking van heel de voorstelling, uh, de spectaculaire aanpak. Uh, scenografie, die rijden de tribune. Die optelsom zorgt ervoor dat het een unieke manier is om een voorstelling mee te maken. En ik denk dat de cast die uiteindelijk de vertolkers zijn en die uiteindelijk de antenne zijn tussen de scène en, uh, en, en, uh, en de mensen in, in de zaal, dat, dat die er echt voor zorgen, elke keer, zelfs als er drie voorstellingen op één dag zijn, van nooit de kantjes eraf te lopen en iedere keer volop voor de volle buiten te gaan. En, en dat, is alleen maar, uh, dat is alleen maar goed en dat uh, laat mij alleen maar voelen dat iedereen zoveel van deze voorstelling houdt. Er is ook een Engelstalige versie. Uh, hoe is het daarmee en wat, uh, wat is daar de toekomst van? Die Engelstalige versie natuurlijk is gemaakt in functie van, uh, laten we even kijken of het verhaal ook in buitenland de kans maakt. Natuurlijk, met een Nederlandse versie is het heel moeilijk om iets aan te bieden. We hebben die gemaakt, we hebben die ook geregistreerd. En nu gaan we rustig kijken en mensen uitnodigen. En, en, en dat hebben we al gedaan trouwens. Er is uh, interesse uit het buitenland, maar dan laten, we, laten we afwachten tot de stappen direct uh, concreet zijn. Maar er is uh, interesse. Iedereen die komt kijken... Uit het buitenland is ook uh, zeer onder de indruk van wat ze te zien krijgen. En het gaat erom om de rekensom te maken. Want het blijft een dure voorstelling. Ja, en exporteren. Je moet ook natuurlijk de vierkante meters hebben. Je moet een aantal vierkante meters hebben. Je moet, uh, ja, je moet de centen hebben om alles op te starten ook. Maar ik ben ervan overtuigd, als een um, buitenlands promotor, producent. Het op een verstandige manier aanpakt dat Engeland, Frankrijk, noem maar op, zeker en vast deze voorstelling kan reproduceren en daar een goede zaak aan doen. Komt deze voorstelling dan ook uit op dvd later, zoals Daans ook gebeurd is? Die is vandaag te koop in de shop. Dankjewel Frank van Laak, voor dit interview. Graag gedaan.